Dubbelspion. Vanavond hoort u het vierde deel van dit oorspronkelijk hoorspel door Karl Sands. Dubbelspel. Regie Leon Polk.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 Voor dit principe, meneer Schirin, om morserszijnen rechtstreeks op filmstrook vast te leggen, heeft Skripot toch een bewonderenswaardige toepassingsmethode gevonden? Eenvoudig en waterdicht. Ah, daar komt de geluidskopie bestemd voor de staf. Ik heb uit het pak biljetten intussen het primaire sleutelwoord. Hier staat ik gelijk in op de cryptorecorder, dan kun je het automatisch ontcijferen. Hier, hier hebt u dan het fotolint, meneer Schirin, ja. voor verdere inspectie.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 Het werd steeds erger, ja. schijnt u nu toch vanaf te zijn, Stil. Ja, daar komt u. Goedemorgen, Meneer André Bonets, van Jo Bellamon. Juffrouw Podrassi, meneer Sherin, neemt u plaats. Neem deze stoel, lady, Is niet ongemakkelijk. Oh, ik kan toch wel noteren. Nou goed, dank u. En, Sherin? Ja, misschien heb ik een aanpak gevonden om de hele Skria-bende die de biljetten invoert te snappen. Zo, gisteravond dus een inspiratie gekregen. Nee, generaal, nee.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 Hoe komen we in die paar uur nog aan de weet waar die biljetten ergens worden gelost? De, de, straks heb ik de situatie in de Zuidprovincie Tatoos... er eens op nagezien, generaal Treponets. Kijk, die lijn van verspreiding begon immers bij Bellatrossa... ...naar bij de kritische grens. Waarom zouden ze ook die helikopter voor biljetten daar niet op de grond zetten? Waarom wel? Nee, nee, nee, nee. Wat? Ik begrijp zijn bedoeling, Bellamon. Als Krippel niet weet dat wij van alles op de hoogte zijn... ...waarom zou ze dan haar operatiebasis verleggen? Gaat u verder, sirin.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 We kunnen niet eenvoudig met een compagnie conscripts in uniform dat bos inmarscheren. Die bende zal trouwens ook wel wachten hebben uitgezet. Ja? Ja? Jereen is toch veilig? Goed. Waar zit je nou? Mooi. Blijft die venders een stijf hangen. Ergens zal een contact bestaan tussen hem en zijn opdrachtgevers in Skia. Mooi. Nou, sluit er dan maar. Ik hoor van je langs de gebruikelijke weg.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 Daarom belast ik jou met het toezicht. De gehele inventaris nalopen. Alle flesjes controleren op inhoud. Komt in orde. Goed. Uh, ik moet ook nog eten. Toestel vertrekt om twaalf uur vijftien. Dat is nogal sneu, ja. Och, Lille. Jij hebt nog wel invloed op Quintus, hè? Ga er eens op af, van Leg hem uit dat zijn kans nog wel komt. Ikzelf heb nog allerlei te regelen. Goed, meneer Schoen. En houd er een oog op. Dat ze niets overslaan. Ik dank je. Zo. Nu mijn gehoorapparaat. Een kleine zoemertje. Ja, meneer. Luister, maar zien. Vanavond zit ik in Tartos. Je hebt toch mijn gesprek met de staf kunnen meehoren? Inderdaad, meneer. Alleen heeft het heel wat van uw panterij gevergd. De ontvangst... Best meer. Nee, dat merk ik. Iets anders. Kent iemand van jouw connecties een zekere Boratis, contactman van Skripol? Wel eens van hem gehoord, ja. Is Skripol veel aan hem gelegen? Een van mijn officiële lui heeft namelijk uh, hem op het oog.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 Maar heus, het is een zaak voor zo weinig mogelijk mensen. Geloof me. Mijn kans komt ook, Dilee. Ja, hij is er bijna. Quentin, je gaat toch geen domme dingen doen? Waar zie je mij vooraan? Nee, ik ga ze bewijzen dat ik meer kan. Je gelooft toch zeker niet dat Sierin me zal vooruit helpen? Ik weet niet wat ik moet geloven over Sierin. Gisteren ben je met hem gaan lunchen. Keek ik wel even van op, want je mag hem niet. Zoveel weet ik gelukkig. Er is iets met Sierin. Hij heeft iets... Iets al te glads.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 Die leeg gingen er niet op in. Ik zei. Benieuwd of onze man Ladikom wat vangt. Fanatieke skriptische agenten kunnen we hier niet gebruiken. Laat staan met een oorlog voor de deur. Ja, waarom had de skriptie toch zo? Natuurlijk wist ik dat precies. Wij in waren gedisciplineerd en arm. De pentanen gemakkelijk levende welvarend. Maar het leek me een goed onderwerp om die leer aan het praten te krijgen.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 Ja, best, best, is goed. O, overigens, wat, uh, wat vroeg je me eigenlijk? Ik geloof, u hebt van uw hele lunch niets gemerkt, meneer Sherin. Ik vroeg u of ik meekom met dat vliegtuig. En u zei, ja, goed. Wat? Met dat vliegtuig? Nou, Lili, dat kan niet. Dit is weg. Oh, ik hoef niet meer op de jacht. Maar je moest me toch nog een paar rapporten dicteren? Lili, ik denk er niet aan. En de rapporten kan ik dan gelijk uitwerken in het garnizoen waar we komen. Nee, Lili, nee, nee, nee, nee. Ik wil niet dat jij zo'n groot risico loopt.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 In mijn Lille steek blijkbaar een naar avontuur. Ja, maar Quent is. Hm? Juffrouw, wat vindt u ervan? We zijn nog niet verloofd. Het zou niet het eerste luchtincident zijn, juffrouw Lidé. Hebt u er wel eens over nagedacht dat we zouden kunnen worden neergeschoten? Mijn schaaf even min, majoor Berlamon. Overigens, als u per se weten wil, ik ging mee om een paar confidentiële verslagen op te nemen. Oh, hm. begrepen.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 ...en de mini-recorder uitgeschakeld en keek mij aan. Ik las iets in haar blik. Belangstelling, bezorgdheid. Ik zei... Zit je in zorg, Lili? Nee. Dus toch wel. De blaam daarvoor treft mij. Ik had je niet moeten meenemen. Blaam? Natuurlijk is dat onzinnig. Blam. Blaam.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 Er worden erin geboren. Kan jij, kan ik, verantwoordelijk zijn voor de daden van anderen, over wie we geen zeggenschap hebben? Maar nou, dat is toch daarom toe? Nee, erger is, daarom zal een geblameerde zijn blaam zo lang mogelijk verbergen. Vraag jezelf af, Jile, hoe kwetsbaar hem dit maken voor chantage, bijvoorbeeld door de vijand. Vraag jezelf ook af hoeveel puntanen er hier zullen rondlopen die door chantage handlangers van skier zijn geworden. Nee.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 Kijk, elke morgen kijk ik toch onder het scheren in de spiegel. Nou, het zou me stellig zijn opgevallen. Of u was het al. En laat het nu pas merken. Vroeger leek u zo weinig ernstig. Ik was gewoon bang voor. Nou, de troebele ondergrond van mijn frivool karakter is tenslotte opgewoeld. Ik probeerde het luchtachtig te zeggen, maar faalde. Wat was het toch dat mij niet lees bij zijn verwarde? mij uit mijn rol liet vallen?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 Meneer Shirin is wellicht daardoor iets veranderd, Nileo U heet Anto Desnoods, wil ik u ook wel zo noemen? Bij deze eenvoudige woorden van Nileo verspoelde mij een zwart rode golf ergens van binnen Van woede tegen mezelf, tegen die Anto Die door trapte, lofhartige, pentaanse verrader Wiens rol ik, een kritisch patriot. Waar ik mezelf waande moest spelen Nee, zei ik Nee, Lille. Neemt u me dan niet kwalijk, meneer Schering. Ik zag Lille zich als het ware terugtrekken. En op het laatste ogenblik zei ik, ja, riep ik bijna: Lille, zo is het niet. Maar ik haat die naam, Anton, begrijp je? Ik haat die naam. Jij had Eri willen heten. Mhm. Mm Misschien let je toch meer op hem dan je denkt. Nou, ik hoop het tot mijn voordeel.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 Chauffeur, iets dichter op die bussen voor ons. Ja, meneer. Of, uh, wat moet ik zeggen, meneer? We zien er zo maar raar uit, hè? We hadden het slechter kunnen treffen dan bouwvakkerscorporaal. Een nudiste gezelschap bijvoorbeeld. Nou, dat hem met u niet. Wel, luister, straks krijg je een teken van me. Dan vaart minder tot 45 mijlen en je nergens over verbazen. Ik dien alleen het we er meneer. Mooi. Vier hoe ver nog? Nou, een minuut of vier. De luitenant in de volkbus heeft volledige instructie. Nou, het wordt nu tijd de mannen hier in te leggen.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 En uh, ik neem aan alles in rekening wat we daar vinden. Juist. Major Bellamon blijft bij jullie. De luitenant Lomider heeft het commando over het andere peloton. Zo. Jullie specialisten. Hier, jullie zes. Uh, <coughs> Namen? <coughs> Pertorix. Paster. Ja, ho, ho, ho. Niet te vlug. Jij was Pertorix? Ja, en jij? Uh, Pastok ben ik, chef. Hij, heet Cobitar en die al daar is bijlitab. Hmm. Laat ja. ooks. Jij de lichtvakkels, Twintig stuks.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 Zit ik nog een kredietbiljet door midden, chef. Mooi. Nu de algemene taak. Latox blijft met zijn lichtfakkels aan de rand van de open plek. De anderen gaan met mij mee naar het midden. Het gaat erom een paar lui in te rekenen op het ogenblik dat de heli zijn voorraad gaat lossen. Jullie zijn wel goed in ongewapend gevecht, hè? Maar denk daarom met zijn lui van Skripel. hij ja, zijn minstens even goed, chef. Fuilvechten, specialiteit van de 211.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 Zijn. Op een avondwandelingetje. Om 23 uur. Dit seizoen. Man, te steek koud. De vent was trouwens gewapend. En goed ook. Ik zou hem zachtjes kunnen neerleggen. Besluipen. Over de weg? Nee. Dan laat hij aankomen. Dan plaats je op zijn pleitje. Ja. Natuurlijk. Maar wat dan?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 Ik haal het signaal hebben ja, de feitelijke landing. En nu de verdere instructies. De man met de nachtoren. Past ook. Ja. In mijn buurt blijven. Latox, fakkels en de maan zijn maar een tijdelijke verlichting. Allen behalve Latox volgen mij geruisloos. Vlakbij geeft de vuurstoot van acht in de lucht. Dan Latox vuur jij je eerste fakkel, hè? Ja, enzovoorts, enzovoorts. Echt door Rix. Jij schiet de hele lam. Jawel, ja. Oh, wij allemaal dan geschreeuw, handen omhoog, En, en, en, en. en uh, als die luizen op de grond laten vallen voor Debbie? Dat is de beter dan tot bovenop. Ieder zijn man. Begrepen. Oké. Okay. Hij komt in voor landing. De grond moet herders Laten zich vallen. Tanderen bovenop. Niet, is dat? Herstel, dekken, dekken! Niet terug! Nee, Waarom? We kunnen niet bij Husten, Nee, Ik denk verderop tegen het huisje. Want ik had me in één ding verrekend. Ik had verwacht dat Skripol met een minimumgroep zou volstaan. Maar nu, bij het tanende licht van Latox eerste fakkel, zag ik vijf, zes mannen uit het huisje komen. Wat nu, chef? Er zijn er veel meer. Eer dat de goede Berlemon hier is, zitten we volgeladen. Pastok, luister. Ren naar Latox terug. Laat hem stoppen met die fakkels op de Berlemond Berlemon er is. Zonder licht schieten ze slecht en de maan is weg. Jij, Latox, Jij, samen vuur afgeven achter die bomen daar. Dat trekt vuur aan van een machinegeweer. Hebben hier al genoeg te staan met die kerels hier? Zo Groot Berlemon terug is nieuwe fakkels. Algemene aanval. Vooruit, pas dan ook op handen en voeten. Tot u, anders. Wie heeft het te pakken? Toch niet, Pastok? Nee, kom je daar. is een arm. Wacht maar eens even. Daar! Hebben. Hm. Pastelijke Latox. Ze trekken het vuur van die anderen aan. En die drie vlakbij kunnen niet voldoen. Ze schieten in het wild. Als we maar even zo kunnen volhouden, dan komen de ons. Ah, twee lichtpakkels. Eén boven het huis, één hier. Nu onze ploeg. Die drie daar. En levend graag. Zo. Ze zijn allemaal bezig. En nu ik. De piloot in de hele. U gaat toch niet alleen dat ding in? Ja, zeker, Patorex. Jij blijft op afstand. Dek me in de rug. Aha, handen omhoog, piloot. En laat de papier vallen, je opdracht. Ja, moest het verbranden. Zo gezegd te laat. Doe wat ik je gezegd. Handen omhoog. De piloot keek me aan, verwonderd. We waren alleen, hij en ik, in de schaafs laadruimte. Mijn ogenblik was gekomen.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 Daar gaat je papier. Doe die aansteker weg. Ik besprong hem. Hij vuurde nogmaals. Maar hij raakte mij niet. Ik had hem vast. Hij sloeg me het pistool in het gezicht... voordat ik het hem kon afpakken. Hij buisde met het brandende papier... en die toen van hem. Je zult het niet krijgen. Raak hem eens op. Oh, ik oh. heb hem over je. Oh. Oh. Oh. Oh. Je zult het papier... niet krijgen. Niet, niet... Ja. Uh. Dank je Pertorix Oh Bellamon, Waarom schoot je niet? Ik het, het, het, het pistool, ketste Hoe is het buiten? We hebben ze, het hele stel Kisten ah. met biljetten Alleen dat daar Oh, de instructies De piloot heeft Heeft ze brand. Nou, het is nog niet hopeloos, Bellamon. Man, je bent geraakt ja, hè? Je hinkt Je gezicht Oh nee Je bloed Nee, is een tand los niet belangrijk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 Een ijzerhoudende inkt. Die komt dan roodbruin op. En dan het fototoestel. Oh, luister, Bernamon. Wat heb je? Je ziet het helemaal. Nee. Nee, nee, nee, luister. Het is eenvoudig. Gewoon een paar blitsopnamen voor de zekerheid. Tweede glasplaten erop, voor De afdrukken, die knippen we later in fragmenten. Zetten die dan aan elkaar. <tie> Vergis je hier niet mee, Willemann. Jij zult het... Jij zult het... Moeten doen. Maar oh, wat heb je, Shirin? Mama, help even. Hij zakt in elkaar. Ja. Haal de hospiek. Haal hem. God, weer vol bloed. Man, Shirin. Mom, heb je er niet van gezegd. Shirin. Shirin. Ten slotte kwam ik bij op een operatietafel van een dorpspedico.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 U zich niet ongerust. Ik zal je hand vasthouden. Je bent zo koud. Mm -hmm. Lichte shock. Geen cyanose gelukkig. De patiënt had wel heel wat doet verloren. Mm -hmm. Aha, hij komt nu weer bij. Hoe voelt u zich nu? Ik. ik... Ben ik er doorgekomen? Ja, wat had u dan verwacht? Dat een dorpsmedico geen noodtransfusie kon geven, hè? Ai? Ik leefde. Het verbijsterde mij. Ik was er doorgekomen. Door een toevalligheid. Een overeenkomst in de bloedgroep. Het zweet brak me uit. Een secundaire reactie, temperatuurverhoging. Komt veel voor. Voelt u zich misselijk? Nee? Maar ik voelde mij wel misselijk.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 Dubbelspel. Dit was het vierde deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk hoorspel door Karel Lans. De rolverdeling was als volgt: Protector, Ton Kuil, Marakos, Gerard Hartkamp, Sherin, André van den Heuvel, Mortzim Peter Arians Berlamon, Frans Koppers, Treponets, Maxim Hamel, Lillier, Charone, Quentis,